Richard A. Gardner, MD, in The Parental Alienation Syndrome, Past, Present and Future, toespraak Congres Frankfurt 2002, vertaling Joep Sander.